Alhamdulillah Muhammad Deze les gaat over verschillende zaken binnen het gebed. Ze zijn heel kort, maar ik heb ze niet een apart hele les kunnen doen, omdat het te weinig zijn. De eerste onderwerp is, Imam moet zegt, in, in de gebeden zijn er geen specifieke recitaties. Dus als jij de Koran reciteert. Het is niet toegestaan dat jij met het geloof dat het verplicht is. Dat jij voor ieder gebed een specifieke recitatie reciteert. Dus Fatiha sowieso. Maar voor ieder gebed of Rakha een specifieke surah. Iedere keer alleen die. Met het geloof dat alleen dat dat alleen die zora verplicht is en de rest mag niet dat mag niet, dat moet niet toestaan hij zegt alleen Fatiha is verplicht en het is macro dat jij een andere zora als verplicht reciteert want hiermee laat je de, de overige Sora uh, en verse achterwege en eh uh, en je doet alsof die euh, beter zijn. In de Koran zijn er verzen die beter zijn. Euh, want die, die zijn genoemd. Maar hier omdat jij die reisteert doe je alsof alsof die beter is. Dus als jij dat bepaalt. Hij zegt <tiedert> zoals als je surat zegt, en hel ataa. Dus Surah Al-Ata, ieder, in iedere fejr, dus iedere uh, sobh gebed, fejr gebed, verplicht gebed, op iedere vrijdag, alleen vrijdag, reciteer je alleen die twee Surah, met het geloof dat het verplicht is. Maar als jij weet dat het toegestaan is om andere Surah te lezen, maar je reciteert altijd alleen die met het geloof, dat het niet verplicht is, en dat anderswaar toegestaan zijn, maar je reciteert die, omdat de profeet dat ook heeft gedaan, dan is het niet makroer, maar sterker, het is aangeladen. Met één voorwaarde, dat je soms anderswaar reciteert, zodat niet uh, een onwetende persoon, die achter jou bid denkt dat dat alleen, dus dat het verplicht is om met die zwaar te lezen, anders niet. En uh, het volgende vraagstuk is. Uh, minimale wat geldig is om te reciteren Dus wat is de minimale wat geldig is om te reciteren in het gebed? Hij zegt alles wat valt onder de naam Koran. Dus ook al is het minder dan een vers. Bij imam Abu Hanifa. En dit is de mening die gekozen is door Imam Quduri, En deze mening is ook sterk verklaard in het boek Al-Bada'ir. Dus Bada'ir, Fana'ir van Iman Qasani. En in de Da'ihir Rewaia is een hele vers, lang of kort, dat is de minimale Koran. Dus dat is de minimale wat toegestaan is om te registreren. Deze mening is gekozen door Imam al en Imam Nasafi en Imam Sadr al-Sharia. Zoals in het boek Al-Tashih. En Imam Abu Yusuf en Imam Muhammad, zij hebben gezegd, het is niet geldig als je minder dan drie korte versen reist of één lang vers. In het boek Al-Jawhara, hij zegt, de mening van Abu Yusuf en Muhammad, is het meest voorzichtigste en voorzichtig zijn in aanbiddingen, dus in gebed, in vaste, in rodo en zo, is sterk aangeladen... Dus men moet zich hier aanhouden... houden dat hij eh, niet minder dan drie korte versen registreert of één lange vers uit de Koran. Dus als wij zeggen: het is verplicht om Fatih te reciteren. Ja, bijvoorbeeld in de farida, in de verplichte gebed. zoals Dogger of Al-Asr of een maghrib of Leisha of een al dus. Uh, dan uh, in de eerste twee raak daarvan. De, is het verplicht dat jij Fatih met een surah? Maar stel je voor, je kent niet een surah uit je hoofd, maar je kan wel drie korte vers of één lange vers, dan is dat geldig. Maar als je minder dan dat doet, dan is het niet geldig. En dan moet je het zo zo doen. En daarna een andere vraagstuk namelijk, als jij achter die imam bidt, dan mag jij niet reciteren of het nou een luide gebed is, of een, uh, uh, een gebed waarin zacht gereciteerd wordt. Dus jij, als, als iemand die achter de imam bent, mag jij nooit reciteren. Want de imam zijn recitatie tegenwoordigt jouw recitatie. Maar als je toch gaat reciteren, dan is het makroh tahrimi. Dus dicht bij haram. Maar die gebed is wel geldig. Volgende vraagstuk is. Uh, wie wilt bidden achter een iemand dus iemand bidt en jij wilt aansluiten bij zijn gebed dan is het verplicht op jou om twee uh, dingen, uh, twee zaken te verrichten, namelijk je, je hebt twee intenties nodig die moet je hebben, twee intenties intentie van het gebed dus de gebed die je gaat bidden en intentie dat jij de imam gaat volgen. En de intentie die intentie doe je met je hart. Dus de wil die je hebt in je hart. Oké, okay, hoe doe je die intentie? Zoals in het boek Al-Mohid. Dat jij doet de intentie dat je de vorm van die tijd gaat bidden. En dat je daarin je laat leiden door de imam. Of je doet de intentie. Dat je met de imam gaat bidden. Of dat je je laat leiden door de imam in zijn gebed. De, deze intentie. Dus als jij gaat bidden en de imam is aan het bidden, dan doe je intentie voor het gebed. Dus het is misdorgen en de imam bidt misdorgen. Dan doe jij intentie dat je door gaat bidden met de intentie dat jij achter hem gaat bidden. Dus dat je geleid wordt, of laat je leiden door de imam. Maar jouw gebed moet wel met zijn gebed overeenkomen als het om vad gaat. Dus jij wilt doorbidden, moet hij wel doorbidden van die dag, niet door die hij inhaalt. Ja, of jij, jij gaat doorbidden en hij gaat Aser bidden. Dat is niet geldig. Want de intentie van de imam moet overeenkomen met de intentie van de maar stel je voor, hij bidt voort en jij wilt nafila achter hem bidden, dus in sunnah, dan is dat wel geldig. Want, eh, omdat hij, omdat hij de assel bidt en jij bidt de vertakking uit die, eh, dus de woord, eh, hij, hij bidt met de wortel, en jij bidt, en jouw gebed is vertakking van die wortel. Ja, daarom is het geldig. Maar stel je voor, hij zou nafila bidden, en jij komt toch achter een mens ongeldig. Want jij gaat wortel gebaseerd. Dus uh, fundament gebaseerd. Op datgene wat op de fundament hoort te zijn. Dus je draait het om. Daarom is het ongeldig. En dan gaat hij verder met salat uh, al jamaa. En dat gaat wel ook een keer behandelen inshallah. Ik kom al een koudje. Hij al al